Omtzigt zei gisteren dat hij om gezondheidsredenen... de landelijke politiek definitief de rug toekeert. Premier Schoof noemt het besluit van Omtzigt moedig, maar ook spijtig. De man die onterecht door de VS werd uitgezet naar El Salvador... is daar overgeplaatst naar een andere gevangenis. Daar zouden de omstandigheden beter zijn... dan in de gevangenis waar hij eerst zat. Dat zegt de Amerikaanse democratische senator Van Hollen... die Abrego Garcia deze week bezocht... Abrego Garcia kwam als tiener illegaal vanuit El Salvador naar de VS en bouwde daar een leven op. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft de regering Trump opgedragen om hem terug te halen, maar voorlopig gebeurt dat niet. In de Democratische Republiek Congo zijn bij een brand op een schip zeker 148 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. Het vuur brak donderdag al uit, maar er wordt steeds meer bekend over de omvang van de ramp. Meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Op de boot zaten zo'n 500 mensen toen het vuur uitbrak. Dat gebeurde doordat iemand op de houten boot aan het koken was. Het weer in het hele land. Veel zon. Vanmiddag alleen wat stapelwolken. 13 tot 18 graden wordt het. En ook morgen zon afgewisseld door wat bewolking en iets hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg.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 Een hele, hele, hele, hele, hele goede morgen! heeft het voor de best. Bestie. Dit is ziemlich. Goedemorgen Zandvoort op 18, 19 10 april 2024. We gaan het paarse weekend tegemoet en er is net al gezegd dat er van alles te beleven is in, uh, in Zandvoort. Dat klopt, maar eerst doen wij uh, vandaag nog Goedemorgen Zandvoort. Waar gaan we het over hebben? Uh, eerst Jelmer, goedemorgen. Hallo Ben. Mooie muziek uitgezocht? Uh, ja, we gaan een beetje improviseren vandaag, maar het wordt weer uh, fantastisch. Dit is dus ja. de techniek en de muziek Jelmer Koper. De redactie is gedaan door Ger Loogman, mijn naam is Ben Zonneveld. Uh, allereerst gaan wij praten met Hans Willemsen, want natuurlijk is er weer uh, nationale feestdagen. De parkeerborden die staan er al, dus het wordt weer een druk geheel. Roy van Buringen bestaat met Zandvoort Insight uh, vijf jaar. Daar is vanmiddag een uh, presentatie en een uh, feestje van, maar we gaan eerst eens praten met hem hoe het allemaal zo gekomen is. Carina heeft met Fokko een interview over uh, Bevrijdingsdag, uh, de Gypsy gaan rijden en de Big Band die weer gaat spelen. In de tweede uur gaan wij praten over het gemeentelijk vervoersplan met wethouder Bluis. Een heel stuk in de krant, maar dat vraagt wel om wat toelichting. De tulbanden van de Rotary die, uh, lopen gevaar, dus pak de portemonnee alvast maar... want er komt een oproep om te doneren voor toch die tulbanden te maken. En als laatste is Ger Loogman bij de uitreiking van de checks geweest van de Rotary uh, voor de squieren. Dat is het wel jammer. Eerst muziekie. Ja, we kunnen ook meteen door. We kunnen ook meteen ja. door. Want Hans, wie zit er toch al. Goedemorgen Hans. Goedemorgen. Um, zoals ik al zei, de parkeerborden die staan er al. Ja. Um, dat moet tegenwoordig heel vroeg gebeuren, anders, uh, anders gaat het niet zo goed. Nee, er moet dan allerlei regelgeving en, uh, en uh, ja, allemaal verwijzingen moet dat voldoen. Anders dan hebben we op die dag zelf een groot probleem. Hoe zitten jullie met de regelgeving? Het is natuurlijk een evenement. Ja, het is een evenement en de, de vergunningaanvraag dient die natuurlijk te lopen op de daarvoor bestemde wijze... En uh, daar hebben we onze handen vol aan. Ja? Ja, daar hebben we onze handen vol aan. Zoals? Nou, inderdaad. Uh, je moet, uh, het gaat nu natuurlijk allemaal op een andere manier. Ik zit nu inmiddels 20 jaar uh, in het bestuur van de uh, Stichting Vier Nationale Feestdagen. En uh, we doen het eigenlijk vanuit de gemeente. Uh, en nu gaat het natuurlijk allemaal via de bureaus van Haarlem. En dan, uh, we hebben ons te, uh, te houden aan de regels die voor iedereen geldt. En uh, ja, dat maakt het voor ons wel wat, uh, wat complexer. Is het moeilijker geworden? Uh, ja. Uh, ja. Zeker lastiger, ja. Ja, de, je, hoort, uh, je moet nu zo'n papierwinkel inleveren. met uh, bijbehorende tekeningen. en uh, nou, alles en nog wat. Maar het, uh, het, het staat, staat weer. Het staat weer en we snappen dat het moet. en uh, we doen het uh, met passiebezieling en beleving. Dus dan komt het altijd wel goed. Oké, okay, nou de vergunning is binnen, dat, uh, ja. dat is al heel wat. <laughs> um, moet ik de vlag nog uithangen om 4 uur s'nachts? Je mag hem uithangen, natuurlijk. Maar geen taart. De taarten worden niet meer uitgedeeld. De taarten worden niet meer uitgedeeld. Uh, kijk, we hebben het toen ooit in het leven geroepen... om uh, zandwoord uh, kleurrijker te maken met vlaggen... en, uh, en inderdaad hoe mensen hun huis zouden gaan versieren. Maar als je ieder jaar eigenlijk de taarten bij dezelfde huizen staat af te leveren... Ja, dan wordt het eigenlijk niet leuk geen meer. Een taart gezien? Nee, nee maar dat, dat heeft andere oorzaken. Ben. Oh, oh, die heb ik van Ernst ook al eens gehoord. is dezelfde opmerking. Dat zal altijd als er zijn, toch? Ja, ja, ja. ja. Nou ja, ik vind het altijd een... Uh, het is sowieso een feestelijke dag. En bij mij gaat de vlag sowieso uit ja. uh, met Oranje Wimpel. Want die hoort eraan. Die hoort er zeker aan. Uh, maar het is, het is namelijk... Uh, op het moment dat we dat gaan doen... Dan hebben we vier man nodig om uh -huh. door het dorp heen te rijden. En die vier man hebben we zo hard nodig op andere plekken op dit moment. Ja, daar kom ik zo ook nog even op. Ja. Uh, want we zien natuurlijk de hele uitbreiding van, uh, uh, uh, van, uh, van de, van de krocht... Het LDC-plein, uh, de Kinderspelen. Ja. Het... Het is redelijk uitgedaid met vroeger die twee matjes op, uh, op de, in, de, in de straat. En nu uh, maar goed. Als voorbereiding, uh, jullie hebben een bestuur. Ja. Uh, dat begint uh, denk ik aan, uh, aan het eind van dit jaar alweer een beetje te borrelen. Uh, als de ko uh, Koningsdag voorbij is, dan uh, ben ik die week daarna al bezig met de spellen voor het jaar erop vast te leggen. Anders zitten we ernaast. Zijn, uh, ja, er worden natuurlijk in, in, in meerdere dorpen worden die ingehuurd, dus je moet ze ja. vaak weer... Uh... Koningsdag is op uh, vele, vele plaatsen. Ja. Uh, door het hele land. En uh, uh, ik probeer ook nog een en ander uit België te halen... omdat dan prijstechnisch nog uh, wat strakker kan, kan worden gezet. Maar uh, daar ben ik dus... Uh, in de... Gelijk alweer? Gelijk de week daarna ben ik daarmee bezig. Ja, anders dan, uh, dan uh, grijp je ernaast. En de opbouw naar de dag zelf? Die, de, ja, dat gaat met... Uh, we hebben een aantal uh, vergaderingen met het bestuur... Uh, en daarbij behandelen we dan zeg maar uh, zowel Koningsdag als vijf, 5 mei. Want ja, 5 mei is dit jaar nog een keertje uh, speciaal. Uh, 80 jaar. Ja, 80 jaar. Dus daar hebben we op verzoek van de gemeente echt ons best voor gedaan. En we, we zijn ervan overtuigd dat we een heel mooi programma daarvoor hebben neergezet. En uh, daarbij vergeet onze oudere Zandvoort dus ook weer niet. Uh, we hebben natuurlijk altijd de jaarlijkse bingo. Maar die wordt dit jaar heel speciaal. Uh, want normaal doen we dat in de middag. We gaan nu om 11 uur de. De, het ontbijt verzorgen. Mm -hmm. uh, uh, het ontbijt, hoor mij dan. <laughs> nou, dan zal ik zitten ontbijten waarschijnlijk. Maar dan, ja. dan is de bingo. Maar daar, daar is ook een lunch aan gekoppeld. Dus de, de, de mensen die zich opgeven... Voor de, voor de bingo... die krijgen ook van onze stichting een lunch aangeboden... wat door schoolcafé... zal worden verzorgd. Ja, nou heb ik wel begrepen van die... Uh, we zijn eigenlijk al een dag verder. Want ik wou eigenlijk bij Koningsdag beginnen. Ja, maar weet ik. Om, om het even kort af te ronden... gaan we zo weer terug... Um, dat de kaartverkoop voor de Bingo redelijk uh, loopt elk jaar? Die loopt, uh, die loopt altijd goed. Uh, mijn vrouw en ik zijn het belteam. Uh, op 28, 29 april van uh, 10 tot 12 kunnen mensen bellen. Ik, we hebben dat vorig jaar voor het eerst gedaan. We wisten niet wat we meemaakten. Nee. Uh, ze, de, de mensen begonnen om half 10 al te bellen. En het, en je, die leggen die leg je niet weer op, om tien uur pas. Nou, om tien uur ging. Je, nee, nee <laughs> natuurlijk niet. Maar, uh, maar om tien uur ging het los. Het ging echt los. Uh, uh, als bij ons. Uh, want uh, mijn vrouw en ik delen het kantoor. Dus uh, toen merkte dat mevrouw het 28 voorsmelen. Want als hij op de normale telefoon niet binnenkomt, gaat hij door op de mobiel. Dit jaar zullen de mensen in een wachtrij terechtkomen. Dus okay. dames en heren, als u belt, u komt met een computer. Maar blijf hangen, we nemen op. Hoeveel plaatsen zijn er te vergeven? Uh, we, we gaan een ga in de grote zaal? Bij, uh... Ja, we gaan ja, een ja. beetje uit van 70 mensen. Ja, nou dat ben vol, gauw ja. uh, vol. Dat is, moet je echt... Uh... We hopen het. Want, uh, om we, half tien al in de wachtrij zitten. Ja, we hopen, want we gaan natuurlijk uh, op een ander tijdstip zitten. Uh, en we, we hebben het natuurlijk met, met de oudere standpuntjes te maken. En uh, we hopen dat hun uh, de, iets vroeger in bed gaat komen om een geweldige dag te hebben. Want daar zit nog een aansluitend programma vast. Ja, maar daar gaan we het komen. Gaan we zo. Ja, ik, ik maar kom ik heb goed. in ieder geval genoemd dat ze 28 en 29 april tussen 10 en 12 kunnen bellen naar 023 573 9272. We gaan het zo nog even daar we herhalen het gewoon nog een keertje. Tuurlijk. We want, zitten er uh, toch. Ik, ik, ik ga daar niet heen, want ik doe andere dingen niet <laughs> ja. meer. Maar ik steek mijn neus wel eens onder de deur en dan vind ik het altijd zo'n leuk gezicht. De ja, hele hut zit vol en iedereen heeft de grootste lol. Iedereen is naar. Ja, ja. Dat, is, dat is leuk. Maar dat is op de Koningsdag hetzelfde verhaal. Dat zie uh, je ja. ook alleen maar blij gezichten en uh, vooral de kinderen die daar met. Ja, de, hele... de Koningsdag uh, beginnen we natuurlijk vroeg. Ja. Um,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 De loevy daar komen de mensen ook al heel vroeg. En die mogen al. Maar dat is gewoon dat is vrij. Voor jullie ge geen, uh, geen issue. Voor? Nee, wij zetten het af. Ook okay. voor de afzitting en, dat en voor de rest. Uh... Ja, en we zorgen dat, dat die goede banen loopt. Dat, dat de mensen vriendelijk tegen elkaar blijven. En dat de auto's niet uh, tegen elkaar aankomen. Uh, en die moeten ook om zeven uur gewoon. Uh... Ja, dat, uh, daar moeten ook alle auto's om zeven uur weg. Ja. En dat, uh, dat, dat iedereen lekker vrij kan rondlopen. Als ik, ik, ik kijk naar en dan zie ik uh, ook bij Bakker Bedran voor de deur dat ja. pleintje. Dat wordt ook helemaal volgemaakt. En. Uh, is er ook een, een, een meer expansie van, uh, van markt? Omdat op een gegeven moment is het vol. Ja, nou, we merken daar wel uh, bij de markt verhuur merken we dat, dat de, de kraampjes verhuurd. merken we dat het een terugloop is. Oh hè? ja? Ja. Uh, we hebben ook dit, nu, dit jaar nog een aantal kramen beschikbaar. Kan op Facebook uh, kan je nog even kijken. Dus mocht je nog daar interesse in hebben, kan je nog marktkramen uh, huren. Uh, maar we Kost merken, dat? Uh, 30 euro. Nou. Dan nou, drie spelletjes verkopen voor een tientje en die dan we klaar. Dan ben je helemaal binnen. Uh, het is, uh, de, maar die zetten we eigenlijk uh, tegen kostprijs weg. Want, uh, mm. daar verdienen we verdienen. Uh, we zijn een stichting, we willen, niet, we willen er niet aan verdienen. En, uh, daar, uh, maar dan merken we dat het wel steeds uh, lastiger wordt... om daar de, uh, de kraampjes vol bezet te krijgen. En het gaat altijd in het laatste stukje, komt het allemaal komt het weer alweer. Komt het ja. alweer. goed. Maar... Heb je nog een kraampje? Nee, ja. jammer. <laughs> ja. En dan kunnen de mensen uh, via Facebook kunnen ze het uh, aanvragen. En dan komen ze bij ons op kantoor. En dan komen ze, uh, Facebook dan is de uit. Stichting Nationale ja, uh, Viering, nee. Nationale, ja. Viering ja. Nationale Vesa. Koningsdag Zandvoort. Koningsdag Zandvoort. Koningsdag Zandvoort. Koningsdag Zandvoort. Nou, mocht je nog een kraampje hebben, Koningsdag Zandvoort. Inderdaad. Okay. Markt. Op een gegeven moment bloeit dat een beetje uit, hè? Om twee uur, dan is het klaar. Dan is het ook gewoon klaar? Ja, dan dus... komen de vrienden van en En die, en die gaan... ruimen alles netjes op. Die vegen het letterke figuurlijk op. <laughs> Blijft er een de troep liggen? Ja. Ja? ja. We, we verstekken aan alle deelnemers... ...verstekken we uh, Zodat we geen servouw krijgen. En uh, de containers zijn door Spaanlanden ...al allemaal neergezet de avond ervoor... Dus dan, dan ja, er komt echt heel veel, heel veel solders die leegkomen. Die komen die, de, de, on, de onverkochte spullen blijven ja. uit liggen. Ja, en, het is, we moet, en we moeten daarvoor hoeden dat, dat, dat, dat er niet aan het eind van de dag... daar een plundering op plaatsvindt. Dat mensen trouwens ook opentrekken. Uh, dat is altijd wel een dingetje, zeg maar. maar moet, je ook, het, moet je ook nog opletten? Ja. moeten we ook opletten, ja. Ja, ja. Het komt altijd goed. Um, dan uh, loopt de markt hè, en dan ja. uh, gaan we een beetje naar uh, het raadhuis. Ja.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 Ondertussen, want uh, om acht uur s ochtends begint de opbouw van de kinderspellen. Dan lopen al vele vrijwilligers. vrijwilligers in hun nieuwe jaar rond. Is al uh, <laughs> komen om naar de officiële opening te gaan en dan, ja, uh, ja, ja. dan lopen we aan die kussens te ploeteren en te trekken om dat allemaal uh, klaar te zetten. En de, want, ja, dat, uh, dat daar zijn dat vergeten ook mensen, maar er zijn op de achtergrond al heel veel vrijwilligers aan bezig. Ja, nou ook over die, uh, die, uh, die kinderspelen...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 Na afloop gaan we naar een en er wordt een, uh, wordt een drankje aangeboden gedaan. met de maaltijd erbij. Oh, wow. Dus jongens, het is zo leuk en gezellig. Bij Wie kan, kunnen de mensen zich aanmelden? Uh, ook dat gaat. Uh, ook via de Facebook? Dat kan via Facebook, maar dat kan ook via onze website uh, wwkoningsdagvoort.nl. Uh, en uh, we hopen gewoon. Op de, bij de ijsbaan zijn altijd onwijs veel vrijwilligers. Uh, en ik heb een beetje het idee dat ze bij ons niet weten hoe leuk het is. Maar nou. het is gewoon echt leuk.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 andere en dat doe ik. Ik, laat ik, ik zeg wel elke keer ik, maar dat is natuurlijk niet aardig, want we, we doen het met heel Deur. veel, hè? Ja, ja. Ja, ja, ja. En uh, alleen wat ik zei, we moeten op korte termijn zo snel die spellen weer vastleggen, dat ik uh, daar een aantal opties voor neerleg. En ik probeer, probeer wel elk jaar weer een verschijnheid en andere cursus te maken. Maar mm -hmm. we krijgen echt van de van de kinderen, voor ouders ook zijn. Komen naar nou ons toe, meneer. Meneer, hij is er volgend jaar toch wel. Ja, weer, ja. ja hup, die heb je al vast. Ja, even, en uh, om vier uur moeten we stoppen. Want anders krijgen we het gewoon niet op tijd om nee, nee, nee. uh, En dan moeten we stoppen. En dan moeten we echt kinderen gewoon. Ja, soms was het teleurstellend. Teleurstellen, dus, ja. ouders, als je zit te luisteren en je bent van plan te komen, kom op tijd. Kom lekker op tijd. We beginnen om twaalf uur. En kom gewoon, want de vier uur is echt <kwijnt> heel lang. Maar er zijn mensen die komen gewoon om half vier de trein lopen. En dan zijn ze ja. teleurgesteld. Ja, ik snap het, maar hun moeten ook begrijpen dat. Groot bord.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 dat, uh, dat, dat geeft ons bestuur toch wel een beetje uh, de, de ringels. De ringels is niet ja, het, woord, ja, het, ja, het, is, de... het is nieuw voor jullie. Ja, het is nieuw. Uh, maar we hebben daar een hele fijne samenwerking met Stichting SEP. Uh, die, die ook daarbij assisteren mm -hmm. en uh, daarbij hun uh, energie in steken. Daar uh, gaan we een geweldig uh, evenement neerzetten. Er zal een big band worden neergezet. En dat heet de Bill Baker Big Band. Bestaande uit 21 man. <laughs> Met uh, muziek uit de periode van uh, voor de oorlog, na de oorlog. En uh, dat zal over het, over het plein heen schallen. Uh, die mensen die nemen natuurlijk ook een pauze. Daar is nog tussendoor een DJ plaatsvinden. Ja, ik zie daar uh, diverse namen staan. Ja, zin, maar we uh, beginnen natuurlijk met onze burgervader die met zijn band ook... De uh, Nieuwe uh, Oldtimers. De band Nieuwe Oldtimers. Die, uh, die gaat ook uh, helemaal zijn plaat op het podium. We gaan uh, het zien. Uh, we hebben hem benaderd. <laughs> en het was, en, het, en het, het, was, het was gelijk ja. Er was niet eens een twijfel.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 Is het ritme van Zandvoort? You got me thinking. I'm really thinking. Don't want a pallet's just a roof. You tend to melt on waterproof. You got me thinking. I'm really thinking.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 Een rustig muziekje wat hij maar uitzoekt. Hè. Soms is hij wild, soms is hij rustig. Ja, we beginnen rustig hoor. Maar een tweede uur, dat weet ik nog niet. Oh, oh, oh. Ja. oh nou, nou, dan houden we ons hart mooi vast. Roy van Buringen, gefeliciteerd. Nou, dankjewel. Hoe is het met Roy? Ja, gaat gastske goed hoor. Uh, vandaag een drukke dag. Ja, zo uh, druk dat uh, je ja. niet naar de studio kan komen. Uh, nee, inderdaad. Ik... ik uh... Ik uh, had er nog veel te doen voor vandaag. Dus, uh, ja, dus ik moest die tijd echt even gebruiken voor vanmiddag. Oh, nou, dat doe je goed. We komen straks even op vanmiddag. Ja, maar we gaan uh, eerst goed. natuurlijk even naar uh, min vijf jaar. Ja. Hoe, hoe is het idee ontstaan om, uh, om Zandvoort Insight op te richten? En heette het toen al Zandvoort Insight? Uh, het heette Zandvoort Insight. Maar uh, het programma die wij alleen maar maakten was Zandvoort Lunch. En dat was eigenlijk... Want de was eigenlijk bedoeld om gewoon simpel tien afleveringen te maken uh, in coronatijd. En op YouTube. En we merkten gewoon dat wat we werkte. En uiteindelijk uh, hebben we besloten om ermee uh, uh, door te gaan. En toen kwamen er allerlei andere dingen. Hoe langer het duurde, hoe meer op ons pad. Dus, uh, dus ja, zo is het eigenlijk een klein beetje ontstaan, ja. Ja, het is uh, inderdaad de, de, de, de eerste filmpjes. Hè? Jou, uh, jullie... Uh... ...kanalen, is, is YouTube en Facebook. Uh, ja, en Instagram... ...proberen we er ook nog wel een beetje bij te pakken... Mm -hmm. ...maar voornamelijk YouTube... ...en Facebook, inderdaad, en op onze website. Ja. Ja, nou, de filmpjes... ...die zijn uh, bekend, inderdaad... ...het ging over een paar filmpjes... Uh, ...tot nu uh, bijna elke week een programma. Ja. Het gesprek ja. van de dag? Ja, het, het straatgesprek inderdaad is nu... ...de laatste tijd uh, best wel populair... ...gebleken, en uh, dat doen we nu... ...in seizoenen maken we dat... Dus meestal in het voorjaar en in het najaar. En, uh, en dan gaan we met de camera de straat op met een vraag. En dan vragen we op straat aan, aan uh, voorbijgangers van nou, uh, wat uh, vindt u daarvan? En dan, uh, en dan komen daar reacties uit. Daar proberen we soms serieus filmpjes van te maken, maar soms ook grappige filmpjes. En, uh, ja, en we merken wel dat dat wel uh, aanslaat. Al bestaat dat idee, al eigenlijk ook wel al een beetje vanaf het begin... Maar dat was een beetje verwaterd en dat hebben we nu vorig, vorig jaar hebben we 15 afleveringen gemaakt. En uh, dit jaar uh, ja, hopen we er gewoon twee seizoenen te, te maken. Dus, uh, ja, er is, leuk, ja, er is elke week wel een, uh, een straatgesprek op te nemen, hè? Ja, eigenlijk wel. Er is altijd wat te doen in Zandvoort. En, en één keer is het straatgesprek ook heel kneuterig, wat InSight natuurlijk ook al is. Maar de andere uh, kant is, uh, is het straatgesprek ook wel eens serieus en... Uh, en een middenweg. Dus dat, is, dat maakt dat programma en dat item wel heel erg leuk. Ja. Dat zijn dat is eigenlijk het, de, de main programma's. Hè? En uh, daaromheen heb je ook wat, wat andere dingen te doen als Insight? Uh, ja, inderdaad. We maken natuurlijk ook nog buiten dat nog reportages... over al, alles wat speelt in Zandvoort. Maar ook uh, leuke evenementen, verslagen en dat soort dingen. We doen nieuwsberichtjes maken. Maar inderdaad ook... Uh, uh, want eigenlijk is Insight ontstaan door... De mensen online te verbinden in coronatijd. En uh, nu doen we dat eigenlijk ook door middel van fysieke uh, verbinding. En dat doen we door wat kleine rand. of kleiner, moet ik niet uh, zeggen. Uh, wat randevenementen tot... Jelme begint tegelijk te lachen. Ja, Jelme weet hij waar hij is ingestapt. Ja, ja, ik, ik weet hoe klein het is. Ja, ja inderdaad. En uh, ja, die randevenementen maken, maken Insight wel wat dichter bij de mens. En dat. Is ook wel heel erg leuk hoor. Ja. Uh, de bekendste is waarschijnlijk de Carnaval en de Sinterklaas. Uh, nee, ik denk dat het nu dan eigenlijk het buurtfeest is geworden. In uh -huh. Zandford Noord. Um, maar inderdaad, die laatste twee zijn natuurlijk van de laatste periode. En ja, Sinterklaas doe ik zelf natuurlijk al 15 jaar en dat heb ik meegetrokken naar Zandvoort en Zijde, omdat dat gewoon beter past in een stichtingvorm. En kindercarnaval, ja, had geen organisator meer. En ik was vrijwilliger bij die organisatie. En toen dacht ik van ja, het past natuurlijk ook wel gewoon uh, bij om zo'n evenement ook gewoon te doen. En dan gericht op kinderen. Ja, en dat zijn we dan maar gewoon, gewoon gaan doen. En dat heeft, is eigenlijk best wel leuk uitgepakt inderdaad. Ja, als je de, de gezichten in de kerk zag, dan, dan weet je genoeg ja. natuurlijk. Vreselijk mooi. Ja. Echt, uh, ja, heel goed. Ja, inderdaad. Uh, buurtfeest, want daar kunnen we het ook wel even over hebben. Uh, dat is drie jaar geleden ontstaan, of twee jaar geleden? Uh, nou, nu drie jaar. De drie jaar, hè? Ja. De buurtfeest uh, die we gaan organiseren op 31 mei inderdaad. Ja, en dat is ook zo'n klein ideetje begonnen. En toen ben ik gaan schrijven in, op, om een vakantie op Curaçao. Want heel veel mensen weten, ik ben een workaholic. Maar, uh, <laughs> op vakantie ook? Uh, uh, ja, op vakantie ook. En toen uh, is dat idee eigenlijk door is mee ontstaan om, om uh, een van onze bestuursleden. Uh, en uiteindelijk ben ik in die pen gaan kruipen. En hebben we daar eigenlijk wel een heel mooi feest van kunnen maken. Weet je? Een, een feest van wat Insight is, dat stukje verbinden. Dus de buurt met, met elkaar verbinden. Maar ook de organisaties binnen de buurt. Maar ook de organisaties buiten de buurt. En die met elkaar in contact te komen. En ik moet eerlijk zeggen, um, elk jaar komen we een stapje... Verder daarmee. En uh, het doel is nog lang niet voorbij, denk ik. Maar uh, dit jaar merk ik al, ook door het middel dat we uh, ook voor ons vijf jaar bestaan, een jubileumkrant gaan uitbrengen. Mm -hmm. en, um, maar verweven in het buurtfeest. En dan merken we heel erg dat, dat steeds meer organisaties zich aansluiten. En dat is wel echt heel mooi om te zien. Ja. Um... Volgens mij was de allereerste gedachte van jullie in Noord... is niet zoveel, laten we daarom eens doen. Ja. Merk je dat er nu wel wat te doen is dan? Ja, zeker. Ik uh, merk bijvoorbeeld, uh, het kan het klein zijn. Dus dat er een peronisch initiatief komt van een, van een bingo, een pluspunt. Maar dat er bijvoorbeeld ook nu eindelijk... het gedeelte van de formule 1 gewoon naar Noord is gekomen. En ik, ik, ik durf bijna wel te zeggen... Daar is gewoon het buurtfeest het, van het begin af aan het bewijs van dat Noord er wel to toe doet. En ja, ja. dat vind ik wel heel erg mooi. En ik denk dat ook door het buurtfeest, en dan wil ik niet arrogant klinken, want dat is totaal niet zo. Maar ik denk door het buurtfeest dat wel mensen ook in het raadhuis wakker zijn geworden. Van, nou, we, we, we hebben nog een Noord ook. Aan, ja, <laughs> we moeten toch ook wel een stapje verder gaan doen, ja inderdaad. Nou ja, als je uh, naar de populatie van Zandvoort kijkt, woont het grootste gedeelte in Noord. Inderdaad, en dat was best wel een vergeten gedeelte van, uh, van Zandvoort. En dat uh, ja, het begint wel minder te worden, denk ik. Ja, ja en hey, dat is heel goed. Vijf jaar bestaan. Uh, het is inderdaad, zoals je vertelt, een beetje, een beetje ontstaan in de coronaperiode. Uh, ja. Met hoeveel man zijn jullie begonnen? En met hoeveel man uh, ben je nu ongeveer bezig, man en vrouw? Nou, Ik denk dat we op, uh, uh, op gebied van vrijwillig, uh, We zijn nog steeds een bestuur... We zijn nu een bestuur van drie. We waren een bestuur van twee toen we begonnen. Jelmer was een van de, de grotere vrijwilligers. En die is later in het bestuur uh, gestapt. En uh, we hebben nu rond de vijftien vrijwilligers om ons heen. die ons ondersteunen op welk gebied dan ook. De ene vindt het leuk om bij ons te filmen. de andere vindt het leuk om bij het buurtfeest te helpen. Ja, en dat is best wel een, een breed uh, scala van hulp. die je krijgt in. Uh, door En dat is wel heel erg mooi. En dan kunnen we altijd natuurlijk wel wat meer bij. Een van de verhaaltjes in, de, in het krantje die we gaan uitbrengen. Zal zijn de drijvende kracht zijn de vrijwilligers. Mm -hmm. En uh, want daar, ik zeg eerlijk ben, zonder die mensen die dan erbij helpen, uh, hadden wij alleen maar een mediaplatform gehad ja. en niet, uh, niet die andere dingen. Ja, dat geldt een beetje voor alle. Uh vrijwillige instanties in Zandvoort. Hè? Net was Hans Willems hier zo, die uh, alles drijft die roept vrijwilligers. Dat uh, hebben we altijd al ja. hard opgeroepen Als de vrijwilligers stoppen, dan stopt Zandvoort. Roy, uh, na vijf jaar bezig geweest zijn met Zandvoort Insight, hoe is uh, van het begin tot nu uh, de, react de reactie van het publiek geweest? Nou, eigenlijk altijd heel erg goed. En zoals elke organisatie heeft de ene wel eens een keer in het middenstukje een dipje. En uh, dat, dat, en ook, uh, om te kijken van, nou, hoe, ver, hoe ver gaan we weer Weet je, hoe verder willen we en uiteindelijk bij zo'n tipje zo ga je dan weer verder kijken en ik denk dat, dat die reactievermogen van dat kleine kneuterige programmaatje als talkshow achter voor corona tot nu dat die reacties heel erg goed zijn en ook, dat zien we ook in ons bereik uh, op Facebook maar ook op, op, op onze website uh, qua bezoekersaantallen dat mensen toch wel standaard onze website weten te vinden. En dat ligt er ook natuurlijk aan wat er gebeurt in Zandvoort. Want de ene keer is het meer bekeken dan de andere keer. Maar bijvoorbeeld een bereik van 100.000 met Formule 1... dat is natuurlijk best wel heel erg veel. En, uh, maar het kan ook gewoon iets heel kleins zijn. Hè? Zoals uh, bijvoorbeeld uh, de KNR en die, uh, die hun uh, jubileum viert... ...en daar een bekende zanger laat komen... ...en een leuk, dat wij daar een leuk filmpje van maken. Ja, dat is altijd leuk. Maar ook uh, om, dat onze filmpjes door Lubach zijn opgepakt... ...of door uh, Lucky TV. Ja, dat, dat geeft toch ook wel een eer. Dat geeft wel weer ja. voldoening. Ja, dat daarvoor doe je het. Ja, en hoe uh, mensen ervan maken? maken. Ja. Het gaat uh, uh, wel een beetje, beetje tijd kosten. Hè? Uh, denk je al een ja. beetje na om, om een beetje professioneel te worden? Nou, die vraag krijgen wij heel erg veel. Maar als wij het professioneel gaan doen... dan verliezen we onszelf. En, en dan, bedoel ik niet, dan bedoel ik dan het commerciële gedeelte. Want zo zijn wij niet. En ik denk dat we dat ook helemaal niet, uh, helemaal niet willen. Wij, wij willen... zoals het nu is, gaat het lekker goed. En zo willen we de komende vijf jaar ook uh, zeker uh, doorgaan. En dan zullen we heus wel heel veel nieuwe dingen weer op het uh, pad komen. En dat is elk jaar weer anders. Uh, maar ik denk wel dat het goed is. En dan professionaliseren kan je natuurlijk wel in een nieuwe camera of een nieuwe website, waar we naar aan het kijken zijn, eventueel voor de toekomst. Uh, dat natuurlijk <kwijnt> wel, maar qua stichting blijven we gewoon een stichting. En, en het, de mogelijkheden tot commercieel te worden bestaan wel, maar ik denk dat we dat niet moeten willen. Ik denk dat we dan uh, ons zelf verliezen en ons doel verliezen. Ja, dan, ja. Uh, dan wil je een professionele omroep en dat is heel wat anders dan dat je het nu uh, als, met een aantal vrijwilligers doet. Ja, inderdaad. En, en wat wel mooi is. Wij uh, zijn een stichting. En we werken ook op stichtingniveau. Wel samen ook met bijvoorbeeld de Zandvoetsen Courant. Die wel gewoon een bedrijf is. Of, mm -hmm. of nou ja, tegenwoordig ook weer met straatgesprekken ZFM en, en Nieuws.nl. En dat is wel, vind ik ook wel heel erg leuk om te zien. Dat we daar heel erg in gegroeid zijn. In die samenwerking. Dat mensen echt wel willen samenwerken. En we gaan natuurlijk binnenkort ook weer... Zandvoort kiest doen. Ja. Nou, dat is ook weer zo'n goede en mooie samenwerking... die ook alleen maar kan groeien. Het is een ja. beetje waar je mee begonnen bent, hè? Met verbinden. Ja, verbinden inderdaad. Met al die, uh, die groepjes die uh, iets doen... Hè? van professioneel naar de krant... tot Zandvoort kiest... wat met een hoop vrijwilligers gedaan wordt. En ja. al allemaal met elkaar maken we mooie dingetjes. Inderdaad, en dat is, het, dat is voornamelijk het doel. En nog steeds, hoor. Ja, nog steeds. En dan, uh, dan vanmiddag... Ja, vanmiddag, ja, we hebben, we hebben voor ons jubileum natuurlijk, wat ik net zei, het jubileumkrantje, die gaan we vanmiddag uh, in ieder geval de kaft uh, ont, uh, onthullen, uh, omdat uh, eigenlijk wilden we hem gedrukt hebben, maar dat is, uh, omdat er eigenlijk nog steeds adverteerders binnenkomen, <laughs> hebben we iets uitgesteld. Uh, de krant wordt steeds uh, dikker. Uh, uh, ja, de krant heeft 16 pagina's nu, Zo. dus dat is best wel veel, en niet alleen maar met advertenties, maar ook met leuke verhalen over de straten van Zandvoort, uh, Noor, Zandvoort Noord. En, en ook leuke interviews uit de buurt, en, maar ook organisaties. Uh, maar uh, dat gaan we vanmiddag doen vanaf drie uur tot vijf uur in het Oude Raadhuis. Dus bij Beleef Zandvoort geven we gewoon een, een formele uh, of een informele borrel geven we, maar daar doen we een kleine presentatie bij voor waar we nu staan naar de toekomst, wat we bereikt hebben maar ook onze plannen voor het buurtfeest worden daar bekendgemaakt en ik zal ook, we gaan ook het programma van het buurtfeest tijdens die borrel bekendmaken en uh, iedereen is van harte welkom om uh, met ons te proosten voor de komende vijf jaar, dus dat uh, vanaf drie uur in het oude raadhuis nou, dat gaan we zeker zien en beleven uh, Jelme ben je er ook? Uh, is dat een vraag? Of, uh... ja. ja, natuurlijk ben ik er. Want uh, we staan er al samen met z'n drieën... en ook nog een aantal vrijwilligers die aanwezig zijn. En uh, samen met de genodigden... en iedereen die verder aan, uh, uh, aanwandelt... Uh, gaan we er gewoon een leuke middag van maken. En uh, ja. Ja, het is natuurlijk uh, ook heel mooi... dat die uh, locatie van Beleefs Zandwoord er is... Om, uh, om die te gebruiken voor dit soort dingen. Want uh, uh, ja, het is gewoon een mooie plek. en uh, Het heeft wat sfeer... Ja, en, dat en, daar, en daarbij wil ik aan toevoegen, wat ook zo leuk is, Ben, is dat je dan zo'n borrel organiseert. En dan uh, komt uh, bijvoorbeeld een strandtent komt, uh, van, nou, heb je nog wat nodig? Ik zeg, ja, glazen. Dus, <laughs> nou, dan hebben we de glazen, maar dan wil je een visschotel bestellen bij een bekende visboer. Dan, die zegt van, nou, uh, uh, ik uh, kom hem gewoon brengen, maar uh, het is van ons als cadeautje. Ja, ah, uh, dat is leuk. Dat is weer zandvoors, hè? Ja, zeker, zeker. Okay. Ja. Roy? Ik wens je voor de komende twintig jaar veel plezier met Zandvoort Insight. <laughs> en, en met bestuurslid Jelmer en mee natuurlijk. Ja. Uh, en uh, tot vanmiddag. Nou, leuk, gezellig. Tot vanmiddag iedereen. Dankjewel. Oké, okay, is goed. Hoi.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 Na dit uh, rustige muziekje gaan wij uh, naar Carina. En die gaat niet met Fokko praten over Bevrijdingsdag en de hyps. Maar ze gaat naar uh, Martijn Wijsman over de fietsen. Dit is ZFM. Gangen. Het eerste wat ik denk is... Heb je altijd al fietsenmaker willen worden? Fietsenmaker? Jawel. Ja, nee, niet altijd natuurlijk. Maar ik weet wel...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 En daarna is Frank naar Haarlem gegaan, samen met een andere fietsenwinkel samengegaan. Maar toen stond wel weer het pandje hier in Zandvoort, weer leeg op de Tolweg. Dus toen, ja, toen heb ik mijn kans gegrepen en ben ik daar voor mezelf begonnen. Ja. En wat was het eerste waar je aan dacht, uh, dit zou ik echt willen om mij te onderscheiden? Jeutje!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 Nou. We hebben genoeg te doen voor je. Ja. en uh, Tegen een royale vergoeding. Want dat vergeten vaak hè, mensen. Ze denken nou fietsen maken. Maar ze zitten wel uh, op het moment uh, net op een redelijk uh, modaal of zelfs bovenmodaal. Dus, Ik dus, dat dus, ja, dat er wel uh, ja, juist omdat de mensen recht op gaan zitten. Ja. Wat? Royaal? Nee, ja, juist omdat de vraag zo groot is. Er staat er ook gewoon een hele goede vergoeding tegenover. Omdat gewoon echt goede monteurs gewoon heel slecht te vinden. Ja. En de concurrentie is groot. Er zijn natuurlijk zat Winkels die met een personeelstekort zitten. Ja, dus als je een beetje te wil verdienen, dan uh, moet je fietsen maken worden. Nou ja, we merken eigenlijk net ook al: we komen nauwelijks tussen om uh, jou te interviewen. Want uh, je bent eigenlijk alleen maar druk. Nu heb je iedereen even in de wacht gezet. Ja. Maar uh, even wachten. Ja, even wachten. Ja. Maar uh, <laughs> ja, want je hebt echt volgens mij de hele dag, uh, ruim. Of is juist vrijdag, zaterdag het drukst? En door de week valt het wel mee? Nee, het is echt vanaf het moment dat we open gaan tot het moment dat we dicht gaan. We zijn nou ja, vijf, nu vijf, meestal zes dagen in de week open. Is het echt van vroeg tot middags, eind van de dag, is er gewoon reuring in de, in de zaak. En uh, ja, er is, uh, is niet te verkoop, zijn het wel de reparaties of mensen die fietsen komen brengen. We hebben natuurlijk ook de fietsverhuur erbij. Ja, dat zal ik al zeggen. Dus daar hebben we s ochtends ook heel veel aanloop van en in de middag komen ze ze allemaal weer terugbrengen. Ja. Dus ja, uh, je hoeft je niet te vervelen zeg maar. Nee. Er zijn eigenlijk altijd wel, uh, of eigenlijk weinig momenten dat er niemand in de winkel is. Ja, ja. ja. aan kan wel af en toe tussendoor even eten. Of heb je daar ook geen ja, tijd? Ja, nou ja, tussendoor. Maar ja, dat tussendoor. is dan echt aan de balie of aan de werkbank. Ja. en Dan uh, pakken we er een broodje bij. Ja.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 Ja, toen ben ik serieus gaan zitten bij de boekhouder en uh, een aantal goede gesprekken gehad met Mark en zijn vrouw. En uiteindelijk is het toch tot de overname gekomen en ja, ja, ja. voor mij heeft het geen windeieren gelegd zeg maar. Nee, ja, het, het, het was natuurlijk ja, eigenlijk een, een, een rekensommetje, Het ja. ging van twee winkels naar één, ja maal aantal inwoners en omzet. Dus uh, ja, wat dat betreft is het financieel wel heel erg goed.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 Ja, ja. Jij weet precies wat er hangt, hè? Ja. Ja, ja ik kan het zo opnoemen. Ja. Oké, okay, laat weten. Hoeveel <laughs> uh, soorten uh, wielrenhandschoenen heb je hier? Hoeveel soorten wielrenhandschoenen? Nou, ik denk dat we iets van drie modellen hebben aan wielrenhandschoenen. Ja, kan, ja ik kan, kan je echt niet onderuit halen. Echt niet. Nee, ik weet welke Jij weet alles staan en waar de onderdelen liggen. En ja, het is, uh, de bestellingen doe je natuurlijk ook zelf ja. en het uitruimen. Uiteindelijk.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 Wat is ja. de best verkochte fiets? Ja, op, dit best verkocht. op dit moment. Wat is trendy? Dat is Tenwezen op dit moment. Dat zijn echt hele mooie elektrische fietsen. Oh, ja. eh, leuke, leuke modellen en, uh, en vrolijke kleuren ook. En, ja, en, ja. ze spelen echt in op uh, wat de mensen toch wel uh, heel interessant vinden. Ja.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 Uh, wat je echt nooit weg zou willen doen hier. Niet? Nee, nee, niet nee, een hele nee, ouderwetse nee, nee, fiets waar nee, je. Ja. zie je wel vaak ja. fietsen in de binnen. Nee, ik, ik heb er niks mee. Ik heb er helemaal oh, niks mee. en prijzen daarachter dan, wat is dat? Die prijzen oh, nee, daarachter Het is van een hobby die ik heb. Ja, het is van een hobby die ik heb. Ik doe af en toe met autootjes racen op de ski.